10 uur. De Radio 1 Sportzomer. Herman van der Zand en Robert Meder. Ja, straks toch hoog bezoek hier, want we zijn toch wel trots op een Dex Elmond hier in de studio. Hoe kijkt hij terug op deze wedstrijddag? En wilt u zien hoe wij er hierbij zitten, de webcam staat nog steeds aan? U kunt kijken via radio1.nl. Eerst het NOS Nieuws met Job Boots.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 Met zometeen hier in de studio Dex Elmond. Maar eerst nieuws over de Somalische asielzoekers in Den Bosch. Hier zijn live vanuit Londen Herman van der Zand en Robert Meter. Die 80 uitgeprocedeerde Somalische asielzoekers... die blijven komende nacht bivakkeren op de stoep van het kantoor van de IND in Den Bosch. Ze willen niet terug naar het asielzoekerscentrum in Vught... Of naar het uitzetcentrum in Ter Apel. Verslaggever Theo Verbrugge ging zojuist kijken hoe ze er vannacht bij liggen. Een zakkende zon. Het station van Den Bosch. De IND, een afdak. En daar hebben zich uh, steeds meer Somaliërs zich verzameld. Hier liggen de vrouwen. Die liggen onder blauwe dekens. Ze zijn aan het bellen, hoofddoeken om. Er liggen heel veel broden. Van die Turkse broden. Blijf hier slapen? Ja. Ja? ja, Hoe lang? Ik weet het niet. Dat is een ja. oplossing Ja, dat is oplossing voor. En wat is een oplossing? Ja, we willen heel graag een oplossing, een uh, menselijke oplossing. U spreekt heel goed Nederlands, hoe lang bent u nou al hier? Twee jaar en een half. Twee en half? Ja. Gewoon normaal leven hebben en ook toekomst bouwen... Nou, de vrouwen zitten hier allemaal tussen koffers, is opgestapeld tegen de muren van de IND in Den bos. De mannen zitten onder een andere afdak, zijn daar aan het praten... en ondertussen verzamelen zich er ook steeds meer Nederlanders. Ik ben Foppen van de organisatie Doorbraak en uh, Fabel van Illegaal, een steunorganisatie voor geillegaliseerden. Waarom wilt hij dat? Want deze mensen velen hadden al een plek in Vught, in het asielzoekerscentrum. Daar konden ze nog een maand blijven, maar ze kiezen er toch voor om hier op de stoep te bivakeren. Ja, nou ja, het is een vrijheidsbeperkende locatie in Vught. Dat wil zeggen, het is half open. Um, nou, je hebt een sleutel van je kamer, noemen ze het. Maar het is meer een half open gevangenis. Elke dag stempelen. En ze moesten uiteindelijk ook over naar uh, Ter Apel. Nou, en dan zeggen, ze, ja, dat is ook een afschuwelijke plek. Je hebt een slagboom, maar ja... Ter Apel is een uitzetcentrum. Ja, ze zijn niet uit te zetten. Dat is ook meerdere keren al gezegd. Maar ja, daar gaan ze toch heen. Omdat op een gegeven moment, volgens Leers... In Somalië is het niet meer zo onveilig, dus kunnen ze worden teruggezet. Nou, ik had eigenlijk had ik dit op Twitter gelezen en toen dacht ik, kom. Het is iets heel anders om de verhalen te horen. Ik hoorde vandaag van iemand, het is uh, iemand die... Uh, zijn vader mag hier blijven, zijn kinderen moeten weg. Die zijn hier als minderjarig gekomen. En hij is naar de gemeente gegaan en heeft gesmeekt. Laat mij ze dan helpen, laat ze dan bij mij. Het zijn mijn kinderen. En dat er gewoon van zegt, nou ik kan niet, kan niet. Dat kan godverdomme niet, maar we kopen wel... Het, het, hetgene wat ik gewoon niet aan mijn kind van 12 kan uitleggen... is dat we joint strike fighters kopen. Dat we meedoen aan oorlogen, daar miljarden in steken. Vervolgens dit land bombarderen, Irak bombarderen. Dan geven we een telefoontje naar Nederland. ze kennen eruit hoor, we zijn klaar met bombarderen. Dat kan ik gewoon niet rijmen, dat is gewoon suf. Er zijn heel veel mensen in Nederland die zeggen van... deze mensen willen alleen maar een verblijfsvergunning. Daarom zitten ze hier. Ja, dat is wat deze mensen willen. Ze willen alleen maar een verblijfsvergunning. Weet je waarom ze hem willen? Omdat ze thuis door hun kop geschoten worden. Maar goed, als je dat wil vergeten, vind ik het ook prima. Tuurlijk willen deze mensen een verblijfsvergunning. Ja, bijdrage van Theo Verbrugge was dat, vanuit Den Bosch. En dan Feyenoord, dat probeert morgen in Kiev de basis te leggen om voor het eerst sinds 2002 weer actief te zijn in de Champions League. De Rotterdammers treffen in de derde ronde, dat weten we waarschijnlijk in de voorronde Dynamo Kiev. Morgen wordt de eerste wedstrijd gespeeld in Oekraïne. Het is misschien wel een oneerlijk duel tussen het kapitaalkrachtige Dynamo Kiev en het toch wat armlastige Feyenoord. Een bijdrage van Ronald van der Geer. Uiteindelijk 50.000 toeschouwers worden er morgen verwacht bij het duel in het Olympisch Stadion in Kiev. En als Feyenoord aftrap tikt het kwik de 33 graden aan. Met vormar nieuweling die had niet verwacht zo snel te spelen op de grasmat waar Spanje, maar een paar weken geleden, Europees kampioen werd. Nee. nee, niemand had dat verwacht denk ik. Nee, het is fantastisch. Echt een uh, heel mooi stadion. Goed veld, wel wat sneller, maar uh, ja, ik heb er zin in.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 Zowel vanavond als morgen de spelers laten zien waar de kracht en de zwakte van Dynamo ligt. Ja, en, en, en ons eigen spel dat bespreken en dan ook duidelijk de wijze waarop we gaan spelen duidelijk maken. Dus. Vandaag trenden Feyenoord twee keer om aan de hitte te wennen. En de selectie zit ook nog eens aan de zoutobletten. Tervaring Kiev tegen de jonkies van Koeman. De aftrap is om acht uur lokale tijd. Stap één van de vier stappen op weg naar de groepsfase. En mocht Feyenoord zich plaatsen, dan is Ronald Koeman de eerste trainer die met zes verschillende clubs op groepsfaseniveau van de Champions League actief is geweest. Goed, wat dat betreft ziet het er dus goed uit voor Feyenoord morgenavond natuurlijk te horen hier in Radio 1 Sportzomer. Bob van der Tak kijkt naar de tweede halve finale, 200 meter wissel voor vrouwen. Ja inderdaad, de eerste halve finale zojuist gewonnen door Katinka Hosu uit Hongarije in een tijd van 2 10, 74 En nu dan die tweede halve finale. Zojuist waren er drie vrouwen onder de 2-11, de rest niet. En dat weten deze dames natuurlijk die nu in het water liggen en die weten wat overtreft wat ze te doen staan. Aan de leiding, na nou, 100 meter, dat is niet verrassend. Xi Wen Ye uit China, de Olympische kampioene van de 400 meter wisselslag toen ze dat wereldrecord zwom. Ze zwemt opvallend hard deze Chinese, ook weer zo'n jonkie, 16 jaar en ook nu zwemt ze weer weg bij de concurrentie. Bijvoorbeeld uh, de twee Amerikaanse vrouwen, Caitlin Leverance en Ariana Koekhorst. En ook de twee Australische vrouwen in deze halve finale, Stephanie Rice en Alicia Koets. Kunnen het hoge tempo van de Chinezen niet bijbenen. Koets is nog degene die het beste bijblijft in baan 3. Maar het is de Chinezen die na 150 meter. Het eerste bij het keerpunt is Leverance en Kukors nu op de plaatsen 2 en 3. En wie gaat er dan in de slipstream van de Chinezen mee naar de finale is de vraag. Dat uh, Ye gaat winnen, dat is wel duidelijk of ze moet totaal instorten. Maar meestal is het juist het omgekeerde bij haar dat ze in die laatste meters nog enorm kan versnellen. Dat is nu natuurlijk niet echt nodig. Dat bewaart ze dan waarschijnlijk voor de finale van morgenavond. Een finale waarin ze de grote favorieten zal zijn, 2-0. 08.39. Kijk eens aan. Veel sneller dus dan Katinka Hosu. En het is een Olympisch record voor de Chinese. Koets wordt tweede en Leverens derde. En dit is uh, een hele... Grote kandidaten dus, ik zeg het net al, grote kandidaten voor het goud. Ik hoop dat ik nu snel de acht finalisten krijg. Dan kan ik dat nog even meenemen, inderdaad. Siwen Ye, dus als eerste door. Verder naar de finale. Alicia Koets, Caitlin Leverens, Ariana Kukors, Katinka Hosu, Stephanie Rice... die morgen haar titel dus mag verdedigen. Hannah Miley en Kirsty Coventry uit Zimbabwe. Dex is aangeschoven. Ja, het was uh, even jouw dag, dacht iedereen, de dag jezelf ook, hè? Goedenavond. Ja, goedenavond. Dat het zag er heel goed uit. Ja, ja, het zag er echt heel goed uit, tot uh, denk uh, half drie in de middag uh, dacht ik, uh, uh, ja, kon, had ik nog zicht op goud. Ja. En dan is het uh, binnen een uur is het, uh, is het klaar. Voelde je je ook echt heel sterk? Ik voelde me wel goed, ja, vandaag. Ja, ja? Maar, ja Go ik goed. Ik had er zin in en ik was uitgerust. Uh, ik had mijn gewicht goed gedaan, ik had me echt perfect voorbereid. En uh, ja... Sterk. Ja, ook een sterke verlenging ook tegen, die, tegen die Fransman. Dat was ja, ja, een bizarre ja. partij. Eén minuut, wat was het? Eén minuut voor het einde geloof ik? Of zo? Um, ja, dat zal je. Ja, ik ik, ik weet ja, het Je hebt allemaal eigenlijk. in ja, een flow is meegenomen. Een beetje, ja. ja gaat een beetje voorbij. Maar voor mij was er wel zoiets. ja Dan haal je nog even kracht ergens vandaan. En dat is wel een van mijn wapens. Dat ik op het einde ook nog gevaarlijk ben. Ja. En uh, ja, dan is die partij voor mij. Ja, dan de halffinale? Ja, de halffinale um, ja, tegen de Japan een wereldkampioen. Uh, die ken je al, hè? Die ken ik al. Um, vorige keer in de finale gebeurde me dat ik uh, een beetje in slaap liet sussen. En uh, daardoor de partij verloor. Maar dit keer uh, ja, was ik gewoon vanaf het begin erbij. Um, maar ja, helaas niet. Uh, ik kon er niet, niet goed dingen afdwingen. Daardoor uh, verloor ik de partij. Ik probeerde het nog in de extra tijd. Maar uh, ja, hij wist me goed op afstand te houden en, en ook tijd te trekken. Ja. Vind je dat hij verdiend heeft gewonnen van jou? Ja, ja, dat vind ik wel. Dat kan ik gewoon zeggen dat ik Tot. het echt verdiend van heb verloren. Ja, ja, ja. Ik was niet beter. En, uh, ik zou het heel raar vinden als ze mij waren geweest als winnaar. Op, uh, ik, had wel, ik hoopte het wel stiekem, maar dat, uh, nee, het zou heel raar zijn. Ja. Er zat er nog wel een medaille in natuurlijk, maar je was wel... Ja. Vermoeid. Ja, ik, ik, ik, toen ik van de mat stapte, dacht ik: Oh ja, ik hoop dat die andere partijen die ertussen zitten, dat die ook gewoon golden score zijn. Uh, dat ze lang zijn. Dus. Ja, dat, dat, ze lang lang dat ze lang duren en dat ik dan echt een lange rust heb. Maar uh, helaas gingen die nog gewoon nee, best wel snel doorheen. Ja, dat moet je even uitleggen aan mensen die dat wellicht uh, niet, niet begrijpen. Ik... Wij, wij, tenminste, ik snap dat sowieso niet. Hoe is het mogelijk dat een strijd om het brons. Zo oneerlijk gaat. Want jij moest heel snel alweer uh, aan ja. de bak. Terwijl die andere jongen veel meer rusttijd had. Ja, nee. Het gebeurt al ja, een jaar op de Spelen. Uh, Cor heeft het ook al een paar keer aangegeven. Cor van de Geest. En een brief geschreven van. Ja, weet je. Dit kan eigenlijk niet zo snel achter elkaar. Uh, het zijn de Spelen. En uh, op elk ander toernooi gaat het eigenlijk goed. Dan moest hij een goede volgorde. worden. En hier, uh, ja, toch gebeurt het gewoon elke keer. Maar ja, dat heeft waarschijnlijk met de druk en de televisierechten. en dat soort dingen te maken. En zo. De, ja. Denk je dat. Het, als je wat minder vermoeid zou zijn geweest... dat je die Mongolië had kunnen hebben? Ja, ja dat denk ik echt wel. Uh, ik heb al een keer eerder van hem in een wk halve finale in Tokio. Daar uh, kon ik wel mijn armen goed plaatsen... en was ik wat dwingender en wat sterker. En uh, ja, die partij heb ik toen binnengehaald. En nu uh, ja, kon ik net niet uh, dingen afdwingen. Ik kon, was net niet sterk genoeg. Uh, en hij deed tactisch ook iets anders. Dus ja, hij ja, je al verliesershalpartij. Maar Dex. Uh, ga even terug naar april. Ja. He? Naar je blessure. Ja. En, dan, en, en kijk waar je nu staat. Kijk, je, je tikt tegen brons aan. Je, kikt, je tikt eerst tegen goud aan. Je tikt tegen brons aan. Ja. Je moet toch wel ergens uh, trots zijn op, uh, op dat wat je nu hebt gedaan? Nee, dat ben ik ook wel. Ik ben ook trots op de prestatie die ik heb geleverd. Ik heb alles gegeven. Uh, ja, ik kan mezelf niks verwijten. Ik ben echt trots op wat ik heb laten zien. Alleen is het jammer dat je daar gewoon met de lege handen staat... aan het einde van de dag. Ja. Jouw broer, die moet nog. Ja, ja. Guillaume. Die ja. moet morgen. Ja, en, en hoe, hoe gaat dat dan uh, in de familie? Uh, nou ja, Guillaume was uh, uh, blijven kijken. Ik zei, uh, ja, dus zeg maar na de kwartfinale, zei ik, nou, ga nu gewoon naar huis. Je moet even een beetje uitrusten. Maar hij wilde toch blijven kijken. En uh, ja, hij, hij heeft me nog getroost uh, direct na de wedstrijd en is daarna weggegaan. Ik heb hem nog net even succes, succes gewenst voordat ik hierheen kwam. Want hij ligt te slapen als ik terugkom. En ja, dan morgen uh, ga ik hem uh, steunen. Ja. Nou, uh, je gaat naar Mart. Je schuift ja. aan tafel uh, ja. bij Mart. Dankjewel uh, dat je even wilde komen zitten. Jullie ook bedankt. Bedankt. bedankt. Elke dag van 10 uur s ochtends tot 11 uur avond. De Radio 1 Sportzomer van 2012. Culture Club natuurlijk en de Karma Chameleon. In de North Greenwich Arena was het weliswaar de mannen van China dat goud pakte in de landenwedstrijd. De 16.000 toeschouwers waren vooral gekomen natuurlijk voor het Britse team. En dat had het in de kwalificatiewedstrijd zaterdag enorm goed gedaan. En dat schept dan natuurlijk verwachtingen. Een reportage van Edwin Cornelissen. And look! At the relief in his face! That is sheer relief. Absolutely. Oh, I'm loving it is that. Euforie was er bij de kwalificaties van het heren turnen. Groot-Brittannië plaatste zich voor de teamfinale. Wonderful stuff. Mitch Venner is bondscoach van Nederland, maar ook commentator voor de BBC. Mitch, waar is het zo so historisch? Well, it is historical. If you go back to the last time Great Britain were in, I got a medal at a team final for the men, it's exactly 100 years today 100 jaar geleden dat uh, Groot-Brittannië voor het laatst voor een medaille meedoet in uh, de teamwedstrijd. But that is when they used to climb the rope. They used to do standing jump. It looked, the sport looked nothing the same. Ja, dat was nog in de tijd dat ze nog aan touwklimmen deden en uh, knots gooien en zo. Dus hele andere tijd. What did it do in England uh, this achievement in the qualification? Oh ja, yeah, the reaction was unbelievable. Lots of media attention. All of a sudden gymnastics is on the map. En vandaag is dan de grote dag voor team GB, de teamfinale. En het gros van die 16.000 toeschouwers in de North Greenwich Arena is natuurlijk maar voor één team gekomen: United Kingdom, Great Britain, GB all the way. Deze mevrouw bijvoorbeeld heeft een shirt aan waarop de Britse vlag staat afgebeeld. En wat heeft ze daar in haar haar? Het is een Alice Een strik met de Britse vlag. En daar, om haar nek? Een necklace. Met allemaal steentjes met de Britse vlag. Ze weten niet allemaal evenveel van turnen. I don't know anything about it, but I enjoy watching it. Yeah, I don't know that much about gymnastics, but I'm just sort of head sport GB generally. So, yeah. En daar, even verderop, een uh, boeiend Japanstaveril. Yes. Okay. Daar staat een groep Japanners in een kringetje en in het midden een mevrouw. Die roept dan wat. De kring moet reageren. En dan staat die mevrouw met de arm omhoog en de vuisten gebold. Wat zegt ze nou? Um, Tera Puchimura, Tera Japan. Ah, dit is de moeder van de grote Japanse kampioen Uchimura. Japanese Oendam. Ah. Yes. Nou, zullen we het nog één keer doen dan? Japan! Yes! Oké, dat is over. Woo. De spanning neemt toe als de wedstrijd begint. Team GB ligt lang op bronzen koers. Maar dan, dan valt er een Brit van de rekstok af en gaat Oekraïne erlangs. Maar de verschillen blijven klein tot de laatste ronde. Het gejuich gaat door de zaal op het moment dat Groot-Brittannië... ...dan toch Oekraïne passeert. En ja, daar is de grote verrassing. Japan zakt twee plaatsen in het klassement... ...door een verplutste oefening van Uchimura op het paard Voltige. En zo is het dus. Geen brons, maar zilver voor Groot-Brittannië. En terwijl de Britten hun feestje al vieren, blijkt er een protest te zijn. Een protest van de Japanner. Die vindt dat hij ondergewaardeerd is. Het duurt minuten en minuten. En dan verschijnt daar op het grote bord... Inquiry accepted. Japan tweede. En Groot-Brittannië derde. De boeggeroep gaat door de zaal. Ik denk dat just gewoon Because was, want thought dachten you know something unbelievable had happened. But um, you can't take anything away from Japan. Maar ja, deze jongen heeft er verstand van. Het was wel terecht hè, dat de Japanners uh, weer in ere werden hersteld. Yeah, it was a fair appeal. Uh, from what I gathered, I think they didn't give Uchimura his dismount, but then they appealed and he did get all his hands on in the right place. So it was a fair appeal. So it was a fair result in the end, but probably not the hope the result we were hoping for at the end. Wat rest bij de Britten is trots trots op die eerste medaille in een landenwedstrijd bij het Turnen sinds 100 jaar. Very proud and it was unexpected. and we're all very pleased and happy about it. Maar ik denk dat er morgen nog wel wat uh, headlines aan gespendeerd worden hoor. In de kranten aan dit moment, denk je niet? Dat denk ik ook. Ja. Denk ik het ook wel. En ook aan uh, Lucas Tanjons, want die werd vanmiddag gepresenteerd als nieuwe spits van de FC Twente. Na een jaartje bij Internationale is hij weer terug in de Nederlandse competitie. Castanjos verkaste vorig jaar op jonge leeftijd van Feyenoord naar Italië. Hij kwam bij Inter niet in de plannen van de trainer voor. En dus is logisch dat hij één ding het meest heeft gemist. Het spelen denk ik dat ik heb gemist. Plus die hebben. Dat is uh, wel wat ik heb gemist. Was het ook de reden dat je na afloop van het seizoen in een gesprek met Inter zei van... zo gaan we niet verder? Ja. Uh, eerst was het verhuren. En uh, daarna... Zijn we uit elkaar gegaan met uh, ja, dat ik toch maar uh, weg mocht gaan. En was het meteen voor jou een besluit terug naar Nederland? Uh, terug naar Nederland en ik had uh, andere keuzes ook. Maar ik heb toch gekozen om uh, terug naar de baas te gaan. Je hebt een jou niet gevoetbald, zei je er dus straks. Ja. Voelt het ook zo? Uh, voelt het ook zo? <laughs> ja, je bent gewend om veel, om veel te spelen... Ja, een jaar bij Feyenoord heb je veel gespeeld. In de jeugd heb je altijd veel gespeeld. En nu heb je een jaar, ja, wat je nog nooit hebt gehad dat je niet speelt, bijna. Achteraf is het altijd makkelijk, hè? Ja. Een verkeerde stap geweest om naar de Inter te gaan? Nee, voor mij niet. Ik heb, uh, ik heb een kans gekregen. En uh, wat, wat altijd mensen tegen mij zeggen is, als je een kans krijgt... waarom pak je die niet met twee handen? Ik, ben, uh, ik heb die kans gegrepen... Het is anders gelopen zoals ik wou. En uh, voor mij is nu het boek te gesloten. Iedereen zegt altijd, je leert er een hoop van. Wat heb jij geleerd? Wat ik heb geleerd, ja. Het hoop. Je traint met de top van, uh, van Europa, van de wereld. Ik denk dat de jongen van 19 daar uh, heel veel van kan leren. En uh, dat moet nu blijken in het veld. Het wordt veilig, het is bij jou ook nog gevallen. Is het nooit een optie geweest? Terug naar de oude liefde? <laughs> in het begin wel. Als uh, verhuur. Maar uh, Inter wil niet meewerken. En uh, ja, we kwamen uit op een verkoop. En uh, financieel uh, kan Fijn dat niet betalen. Trent wel, daar ben je nu. Logisch, hoe fit ben je? Hoe fit ben ik? Uh, ja, ik kom terug van uh, een maand blessure aan mijn hamstring. En uh, ja, morgen moet blijken hoe fit ik ben. Want ze gaan je morgen keuren? Of nee, keuren is al geweest, ja. testen hè? Testen, testen, ja, testen. Heb je wel gespeeld? Toen voorbij een maand een wedstrijdje of alleen maar getraind? Uh, getraind. We zijn uh, pas begonnen. Dus uh, we hebben niet echt veel wedstrijden gespeeld. Heb je wel officieel afscheid genomen bij Inter of is het met de Noorderzon uh, weg? Uh, Wat vaak gebeurt hoor. Ik moest zo snel mogelijk hier naartoe. en uh, Ik werd uh, vrijdag gebeld en ik moest zo snel mogelijk hier naartoe komen. Dus heb ik gelijk een ticket voor zaterdag geregeld. En Ja. Ben ik gelijk hier naartoe gekomen, zonder eigenlijk afscheid te nemen. Weten de Wesley Snijders en zo et cetera wel dat je hier bent, in Nederland, terug in Nederland bij Twente? Ja, dat hebben ze wel gelezen of uh, van uh, de teammanager of van iemand uh, meegekregen. Lucas Stangels was dat in gesprek met Rob Fleur. Het is uh, iets voor half elf, de hoofdpunten van het nieuws van de NOS, Nanet wel. De 42-jarige verdachte van een fatale steekpartij in een basisschool in Rotterdam is door België uitgeleverd aan Nederland. In juni probeerde hij op de school zijn ex neer te steken, maar doodde toen een andere vrouw die tussen beiden probeerde te komen. Zijn ex raakte gewond. Hij verdween spoorloos tot hij toevallig in Antwerpen werd opgepakt voor een ander misdrijf. De Amerikaanse bioscoopschutter James Holmes is officieel aangeklaagd voor 142 misdaden. 12 moorden met voorbedachte raden en 130 pogingen tot moord. De ex-student van 24 schoot 10 dagen geleden in een bioscoop bij Denver in het wilde weg om zich heen. Hij doodde 12 mensen en verwondde er 58. En in de voormalige Bon Futuro gevangenis op Curaçao is een man van 36 doodgeschoten. De dader was een andere gevangene. Het slachtoffer zat een straf van 40 jaar uit voor moord... waarvoor de schutter vastzat, is onduidelijk. Hij en een mogelijke helper zijn aangehouden. Hoe de dader aan zijn wapen kwam, is nog niet bekend. Nou, dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de Radio 1 Sportzomer. We zijn bijna aan het einde van wederom een lange sportdag hier op Radio 1. En die dag gaan we zometeen nog eens uitgebreid met u doornemen. Maar eerst nieuws over werken aan de weg... Automobilisten krijgen vanaf vanavond te maken met afsluitingen en omleidingen op de A27. Rijkswaterstaat voert daar de komende periode groot onderhoud uit. Rond Boven van Rijkswaterstaat, goedenavond. Goedenavond. Wat moet er gebeuren? Nou, er moet heel veel gebeuren en uh, we hebben juist deze zomerperiode uitgekozen om die werkzaamheden uit te voeren. Uh, we gaan uh, aan de gang bij, uh, bij Utrecht op twee, uh, twee bruggen. Op de Merwedebrug bij Gorkum en een deel tot Den Bosch, allemaal asfalteringswerkzaamheden. Ja, er moeten nieuwe rijstroken op. Er moet een nieuw asfalt op en op de Merwedebrug wordt het totale brugdek vervangen. Wat eens in de ja, kleine tien jaar moet gebeuren. En ja, er moet veel onderhoud gebeuren wat... Ja, wat in deze zomerperiode gaat uh, plaatsvinden. Ja, dan moet de boel natuurlijk worden omgeleid. En het is altijd al zo druk op die A27. Hoe gaan jullie dat doen? Nou, we, de, we, leiden, we proberen zoveel mogelijk uh, in de landen om te leiden. Dus dat mensen echt heel vroeg uh, te horen krijgen van... hé, hey, daar zijn werkzaamheden. Probeer dat te vermijden. En uh, ter plaatse van de A27 wordt het verkeer over de A2, A15 en over de A59 uh, omgeleid. Ja, dat zijn natuurlijk ook drukke snelwegen. Dat is absoluut, zijn dat drukke snelwegen. Vandaar ook de zomerperiode, wanneer veel mensen op vakantie zijn en er minder ochtends- en, en middagspits is. Maar ja, er blijft hinder, hinder komen. Ja, hebben jullie nog uh, plannen achter de hand, mocht het, uh, mocht het echt heel druk worden? Ja, absoluut. Uh, we hebben altijd noodscenario's achter de hand. Van, uh, mocht, het, uh, mocht het heel druk worden, dan gaan we mensen uh, uh, via allerlei uh, media proberen... Uh, ...duidelijk te maken van hey, hoe, uh, hoe kan je op een andere manier of een snelle manier op je bestemming komen. En daarnaast uh, ja, proberen we gewoon via uh, NS-kaartjes, uh, via extra veerdiensten en pendelbusjes... Uh, ja, ...bepaalde uh, openbaar vervoerwijzen te stimuleren. Ja, maar dat zal toch moeten gebeuren, hè? Uh, uh, dat nieuwe asfalt. Uh, vanavond beginnen jullie. Wat zijn de belangrijkste momenten waarop het, uh, waarop het wordt omgeleid? Nou, het belangrijkste moment vanavond uh, zijn de twee bruggen uh, bij, uh, bij Utrecht. Dat, dat is de Hagesteinse brug en de uh, Houtense brug. Daar uh, blijft wel verkeer mogelijk, dus daar kan je altijd nog wel rijden. Maar uh, krijg je wel met hinder te maken, een beperkte uh, door, uh, doorstroming. Uh, vanaf morgenavond gaat het zes dagen lang. Uh, vanaf knooppunt Gorkum richting St. Annabos uh, uh, bij Den Bosch... gaat het zes dagen lang richting het zuiden dicht. Oké, okay, dus dat is het, uh, uh, vrij ingrijpend. Nou, uh, als het goed is, uh, uh, is iedereen nu gewaarschuwd? Ik hoop het. Ja. En uh, ja, ik kijk vooral van uh, op A naar B, zou ik wel zeggen. En, uh, en plan je reis. Dank u wel. Rondboven van Rijkswaterstaat. Goed, we gaan eens kijken wat er vandaag zoal gebeurd is bij de Olympische Spelen. Met name wat de Nederlanders betreft. De hockeymannen bijvoorbeeld, die zijn met een overwinning begonnen aan het Olympisch toernooi. Een benauwde zegen was het wel. Mink van der Weerde zorgde uit een strafcorner voor de beslissende 3-2. Record international Teun de Nooie was tevreden over het spel van Oranje.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 Maar voor ons op een of andere manier toch een beetje vervelend tegenstander was. Want we hebben we lang, lang niet tegen gespeeld. En uh, ja, ze begonnen nog uh, gast te geven. Zeker natuurlijk bij die 2-2. Uh, want ze zeggen ook, ook wat. Dus uh, we hebben er alles, uh, alles aan moeten doen om die drie punten binnen te halen. dat is gelukt. Dexelmonds hoorde u zojuist. Die kwam vandaag dicht bij de medailles. Dat gold ook voor schutter Peter Hellebrand. In de finale op het onderdeel 10 meter luchtgeweer eindigde hij als vijfde. En daar hield Hellebrand een geweldig gevoel aan over. Euforisch, ja, nee, dat is geweldig. Uh, je traint daar zoveel jaren voor om überhaupt naar de Olympische Spelen te mogen. En uh, dan sta je hier de eerste keer nog wel hè, bij, een, bij een concentratiesport. Uh, en dan, uh, dan kom je meteen in de finale. Ja, dat is al super. En dan weet je dan ook nog met fikse achterstand ook nog te klimmen. En dan zelfs richting de medailles nog te gaan. Ja, uh, dat is, uh, is super. Ja, want zo was, je, was jij vanochtend wakker geworden. Je dacht, als ik die finale haal, dan heb ik in principe al uh, nou, mijn doelen bereikt. Ja, nee, doel niet. Kijk, duel is natuurlijk een medaille en lief scout. Uh, maar je weet dat het heel zwaar wordt. Schieten is, uh, is een, het veld is heel breed. Een man of dertig, denk ik, die echt, uh, echt voor, de, voor de medailles gaan. En, dus je mag heel tevreden zijn als je daar uh, gewoon al hoog eindigt. Ja. vijfde plaats van Hellebrand is de beste klassering ooit voor een Nederlander op de Spelen op dit onderdeel. Voor tennisser Robin Haase op Wimmelden heeft het maar kort geduurd. Eerst uh, werd hij in het enkel toernooi uitgeschakeld door de Fransman Richard Gasquet. Het uh, lag volgens Haase mede aan de wind. Uh, ik moest eigenlijk uh, wennen een beetje aan de wind. Ik heb een week lang uh, met bijna geen wind gespeeld of eigenlijk helemaal niet. En, uh, en aan het begin uh, moest ik daar even wennen. Dus af en toe was mijn voetenwerk uh, eigenlijk uh, niet goed. En, uh, en ondanks dat ik gewoon prima speelde en zeker ook eigenlijk de kansen creëerde. Niet zozeer breekkansen, maar wel ook in de 15, 15, 30, Ja, kwam ik nooit op die 1540. 40. Want dan speelde hij toch een goede service of ik even net niet. Ja, en, uh, en dat is, uh, heeft vandaag verschil gemaakt. Dat hij eigenlijk op die punten elke keer uh, ja, een goede service, eerste service sloeg. En uh, nooit een tweede op dat moment. Ja, en dat is jammer. Ja, na die eerste tegenvaller op dat Olympische toernooi op het Heilige Gras van Wimbledon volgde de nederlaag in het dubbel toernooi samen met Jean-Julien Royer ging hazen onderuit tegen Leander Paes en Vishnu Vardan. Royer trok het boetekleed aan na dat duel. Ja, um, en het is moeilijk uh, om ja, deze ervaring mee te maken. Robin uh, heeft vandaag een goede wedstrijd gespeeld, vond ik. en uh, ik, uh, ik heb niet zo goed gespeeld. En, uh, dus, uh, daar, uh, daarom voel ik me ook uh, verantwoordelijk voor de uh, uh, uh, loss. En... Um, ja, het is gewoon een uh, moeilijk moment nu voor ons, uh, beiden. Uh, ja, ik wil graag uh, winnen natuurlijk, maar het is uh, niet gebeurd vandaag. En, um, nou, ik, uh, ik verwacht ook dat ik gewoon beter speelde vandaag en dat heb ik niet gedaan. En dan, uh, ik kan niet blij zijn met, uh, met zo'n uh, performance. Ja, eerder wist Royer wel indruk te maken als dubbelspeler. Dat was in de Davis Cup. Ja, en dat had ik vandaag niet. En uh, ik weet het niet precies waarom niet. Uh, misschien is het een ander uh, evenement. Of uh, ja, natuurlijk de Olympische Spelen en uh, andere gevoelens en zo. Dat weet ik ook niet. Uh, maar in de Davis Cup speel ik ook voor het Nederland. En uh, met, voor die andere jongens ook op het team. En uh, um, vandaag uh, de mensen die me een beetje kennen. Of uh, tenminste op de baan met mijn uh, um, uh, attitude. Ja, de houding. Uh, ja, met mijn houding. Uh, vandaag... Uh, was ik, uh, niet, zeg je, was ik mezelf niet. Dus ik, uh, uh, misschien was ik meer aan het denken. Of meer, maar ik, ik had uh, weinig energie en in, uh, intensiteit ook. was niet uh, hoog genoeg. En, uh, ik moest, uh, het moest gewoon beter zijn vandaag. En uh, het was niet, niet goed. Dan handboogschutter Rick van der Ven. Die heeft de laatste 16 bereikt op het Olympisch recurve-toernooi. Rick, goedenavond. Goedenavond. Ja, de goede dag op Lords. Ja, gelukkig wel. Hoe, hoe, hoe, hoe, hoe, hoe is je resultaat tot stand gekomen? Uh, ja, gewoon de trainingen van tevoren gingen gewoon goed. toen uh, ja, zijn we begonnen met de wedstrijd. De spanning viel gelukkig wat mee tijdens het schieten zelf. Dus ik kon gewoon, uh, aan, mijn, uh, ja, gewoon aan mijn schieten toe komen. En, uh, gelukkig was ik er beter aan toen was de andere die tegen Ja, want het zijn duels 1 tegen 1, hè? Ja, 1 tegen 1 gewoon en de winnaar gaat door. Wie was je eerste tegenstander? Uh, Jeff Henkels van uh, Luxemburg. En had je al eens eerder tegen hem geschoten of niet? Uh, ja, dat kan ooit wel eens een keer, maar niet te recent eigenlijk. En de tweede was een Kazach die uh, met 7-1 versloeg. Die, uh, die Henkels gingen met 6-2 op en, en uh, Dennis Gankin met 7-1. Ja, dat klopt. Ja, ja, dit zijn wel overtuigende cijfers. Je moet je goed voelen. Uh, ja, ja, als je het altijd mooi is met ruime cijfers uh, van iemand kan winnen. Het ja, wat... is een beter gevoel als uh, net wel, net niet. Nou, jij hebt helemaal geen last van spanning dus? Uh, ja, natuurlijk heb je wel spanning, maar het gaat erom hoe je ermee omgaat. hè. Hm. Hey, en uh, uh, vrijdag, uh, dan kom je weer in actie. Dan uh, moet je met die laatste 16 deelnemers verder en uh, proberen het podium te halen, of uh, wordt het gewoon heel zwaar? Uh, ja, als je met de laatste 16 zit, dan zit alles goed. Gewoon zo, zo dicht bij elkaar, qua niveau, dan kun je er gewoon niks over zeggen. Dan is het gewoon wedstrijd voor wedstrijd afwerken en uh, hopen er zover we ook in te komen. En je kent je tegenstander al, hè? Uh, ja, ik heb wel eens vaker tegengekomen. Wie is het? Uh, Im Dong-jong van uh, Korea. Wat is er voor een? Uh, ja, een hele goede. Hij schoot in de, de kwalificatie, schoot in de Nieuw Wereld en olympisch record. Dus hij is, de, hij is wel degelijk in vorm, dus de, we zullen het zien. Ja, ja. Hij, uh, hij, uh, hij heeft maar net uh, gewonnen van, van die man uit uh, Taipei, hè, Cheng Pang Wang. Ja, klopt. Hij heeft ja, ja, nog maar net gewonnen, maar ja, iedereen heeft wel eens een keer een minder rondje. Maar uh, we zullen zien hoe hij uh, het uh, vrijdag doet. Nou, ja, er is wel iets bijzonders met hem. Uh, ja, gewoon als je. Ja, iedereen heeft het over een blinde schutter, maar uh, ja, hij, hij ziet gewoon hetzelfde als wij op 70 meter. Alleen waar, waar wij dichtbij gewoon goed kunnen zien, daar ziet hij zo goed als helemaal niks. Ja, dus, dus uh, hij ziet uh, het doel en zo, ziet hij perfect. Ja, ziet hij perfect. Jammer dat, genoeg. Ja. <laughs> ja. ja. Nou goed, Rick, uh, in ieder geval heel veel succes. Komende ja, maar, vrijdag. En uh, dan hopelijk dat we jou weer even kunnen bellen met een goed resultaat. Ja, is goed. Hoi. En dan zelfs de Marit Bouwmeester, die is goed begonnen aan de strijd in de laser-radiaal-klasse in Weymouth. Eindigde ze in de twee regatta's als derde en zesde. Ze, ze keek met een goed gevoel erop terug. Ja, ik ben, het had wel iets beter gekund. Vooral de eerste wedstrijd was het wel jammer dat ik daar punten verloren. Maar uh, nou goed, het is wel een eerste dag. Eer, je wint niet op de eerste dag, maar je kan wel een heel hoop verliezen. Op de, en dat valt wel mee. Ik sta er gewoon uh, wel oké okay voor. En morgen wordt wel een tricky dag. Dus we zullen zien hoe het gaat. Ja, het kloosterboer, het waait er in ieder geval zo te horen. Dus uh, dat is ja. prima. Uh, zeg, Bouwmeester, die uh, had ook nog iets gezegd over strafpunten geloof ik. Wat, wat is er gebeurd in die race? Nou, ze heeft in die eerste race, toen zij op kop lag, heeft ze een, uh, een vlag gehad van de jury. En uh, dat was vanwege pompen. Zij heeft een, uh, een techniek voor de wind, dus met de wind in de rug... Waarbij ze uh, hele goede snelheid maakt. Maar dat wordt soms uitgelegd als pompen. Dus een flinke ruk geven aan het grootzeil. Waardoor je ineens naar voren schiet. En uh, de jury heeft dat dus bestraft. En dan moet je twee strafrondjes varen. Nou, dan gaan weer een heleboel boten voorbij. Ja. En toen las ze in plaats van eerste, uh, ineens, uh, nou, twaalfde, dertiende of zo. Ja. heeft ze er nog weer een hoop ingehaald. Dus uiteindelijk werd ze zestien in die race. Maar ja, ze heeft gewoon heel erg goed gezeild. Um, Eigenlijk zou je een eerste en een derde plaats verwachten. Nou, dat werd een, uh, een derde en een zesde. Maar ze staat er prima voor, hoor. Ja, nou stoppen met pompen dan in ieder geval, denk ik dan. Ja, als het niet mag, dan moet je die niet doen, hè. Nee, lijkt me ook niet. Maar uh, uh, uh, ze is natuurlijk wereldkampioen vorig jaar geworden, in Perth. Ja. Um, denk je dat ze nu, want je zegt ze staat er goed voor, maakt ze kans op medaille? Ze maakt zeker kans op een medaille, ja. Maar het bouwmeester is gewoon heel erg goed. En ik denk dat ze dat ook gaat laten zien... Um, je kunt hier nog niet zo heel veel conclusies aan uh, verbinden hoor. Het zijn pas twee races. Je moet er in totaal tien varen en dan nog een medal race. Mm -hmm. um, dat ze nu zo vaart, dat geeft mij heel veel vertrouwen. Ze gaat uh, vast en zeker op het podium eindigen. En misschien wordt het wel een hele mooie. Ja. En dan Pieter Jan Postma. Hoe zie je dat in de Finklas? Een ja, prachtige dag. Hij uh, stond gisteren zesde na, na de eerste twee races. Vandaag hadden ze race drie en vier. Nou, in race 3 was hij derde en in race 4 was hij vierde. En hij staat nu op een gedeelde derde plaats samen met vier andere zeilers. Onder wie Ben Ainslie, dat is de grote Brit die uh, na deze Olympische Spelen wel eens als sir gekroond zou kunnen worden. Dat wil zeggen als hij zijn vierde gouden medaille wint. Want dat is de bedoeling voor Groot-Brittannië. Hij moet die grote held worden. Maar uh, vooralsnog heeft hij uh, slecht gezeild vandaag. Het geldt dus niet voor Pieter Jan Posma die uh, een boorlijke sprong maakte in het klassement. gedeelde de derde plaats, dat is gewoon heel erg netjes. En hij kwam dan ook met een big smile van het water. Ja, dat begrijp ik wel. En dan hebben we Rutger van Schaardenburg ook nog. Uh, ja. Maar die deed het wat minder, denk ik. Ja, die stelde teleur. Hij had een, een 33 e plaats in zijn eerste race. Nou, dat is uh, meteen je aftrek. En uh, dan begin je het toernooi gewoon heel erg slecht. Je mag één van de tien races als slecht resultaat uh, mag je wegstrepen. En uh, ja, die heeft hij nu meteen al op zijn naam. En dan moet je voor de rest geen fouten maken. Ja, dan ga je heel anders zeilen. Dat is eigenlijk niet goed. En dus uh, Van Schadeburg staat er niet zo goed voor. Ja. Oké, okay. en dan nog even kort uh, naar uh, de dag van morgen. Dorian van Rijsselbergen, daar verwachten we veel van. Ja, daar hopen we veel van. Maar uh, het blijft zeilen. Uh, de wind komt uit alle hoeken. Uh, ik hoor overal ja maar en toch uh, maar dus... Het um, feit is dat hij ontzettend goed kan uh, windsurfen. Maar uh, er kan heel veel gebeuren in die sport. en um, ja, Je weet het maar nooit. Intrinsiek zou je zeggen, met zijn kwaliteiten moet hij op het podium kunnen komen. Daar zie ik hem ook toe in staat. Hij heeft een compleet nieuw kapsel. Zeer aerodynamisch. Hij is nu compleet kaal geschoren. Uh, dus uh, daar zal het allemaal niet aan liggen. Nee, Even nog één ding. De matchrace vrouwen hebben ook gevaren... En uh, het, dacht, het zag er even heel goed uit... maar ze hebben een uh, protest aan hun broek gekregen van de Fransen... en hebben in plaats van een winst nu een disqualificatie moeten uh, incasseren. Oh. Dus uh, uh, twee wedstrijden verloren, één gewonnen. En dan zakken ze wel iets... Uh, en dan zakken ze een plaatsje. Maar het kan nog wel wat worden... Goed. kan nou. het het worden. We kijken uit naar Doria van Rijzenbergen morgen. Ja. Kan het kan mooi worden. Lijkt mij ook. Het uh, gaat regenen, maar daar hebben ze nu heel veel last van. Maar dat betekent ook dat het lekker gaat waaien. Dus, uh, ja, ja, ja, de maandag niet om die zeilen. Nee, daarom. Oké, okay, goed. dankjewel. Graag gedaan. De Holland 8 heeft de finale bereikt van het Olympisch Roeitoernooi. Op Lake Eaton Dorney eindigde de ploeg van coach René Meinders als derde in de herkansing. Het geeft Meinders veel vertrouwen. Ja, nou ja, het was vandaag de, denk ik iets minder, maar ik denk juist dat het een kwaliteit van deze ploeg is uh, dat ze op het moment dat het er echt toe doet. En, uh, kijk, de, nu uh, in de finale, dat is ook zo voor ons, We kunnen alleen maar, er is alleen nog maar wat te winnen uh, en hier kon je alleen maar wat verliezen, zeg maar. Uh, namelijk de finale niet halen. Uh, die horen is genomen en ik denk dat ze, dat ze heel gretig zijn en er heel veel zin in hebben om uh, het straks te laten zien. Het roeiduo Inge Jansen-Ellen Hogerwerf heeft zich in de dubbel 2 ook niet rechtstreeks kunnen plaatsen voor de finale. Zij gaan door naar de herkansing. Geen Nederlanders in het zwemtoernooi vandaag. Toch viel er genoeg te beleven. Bob van der Tak. Yannick Anjel maakte opnieuw indruk in het Olympisch zwembad van Londen. Hij pakte vanavond zijn tweede gouden medaille na de Estafette van gisteren. Nu individueel goud voor de Fransman. ...die een wereldrecord in textiel zwom op de 200 meter vrije slag. 1.43.14 was ruimschoots genoeg voor Olympisch goud. Er was dubbel zilver op deze afstand voor twee Aziaten... ...voor Taiwan Park uit Zuid-Korea en Sun Yang uit China. Opmerkelijk, Ryan Lochte, de wereldkampioen van vorig jaar... ...verrassend buiten het podium. Over verrassingen gesproken op de 100 meter schoolslag bij de vrouwen... ...was er een grote verrassing... En die werd geproduceerd door Ruta Milo een 15-jarige Litouwse uit Plymouth in Engeland. En zij versloeg de gedoodverfde favoriete Rebecca Sony, de beste schoolslagzwemster van de wereld de afgelopen jaren. Zij had hier eigenlijk het goud moeten winnen. Dat was de verwachting in ieder geval voor dit Olympisch toernooi. Maar Mario Taiten deed in de finale wat ze ook al in de halve finale en in de series had gedaan. Namelijk sneller zwemmen dan Sony, die genoegen moest nemen met zilver. Toch was er ook succes voor Amerika. Melissa Franklin won de 100 meter rugslag. Zij tikte aan voor Emily Seaboom uit Australië die in de series en de halve finale nog de snelste was geweest. Het eerste Olympisch goud voor Franklin, maar het zal niet het laatste zijn van dit supertalent uit Colorado. Nog een Amerikaanse gouden medaille was er op de 100 meter rugslag bij de mannen. Behaald door Matt Grevers, een Nederlands uh, aanklinkende achternaam. En dat klopt ook, want zijn ouders zijn Nederlander, emigreerden eind jaren 60, begin jaren 70 naar de Verenigde Staten. En zagen hier vanavond hun zoon olympisch kampioen worden in een olympisch record ook. Tweede Nick Tomen, derde Ryozuke Ire uit Japan. Het was weer een mooie avond, een mooie zwemavond in het Aquatic Center van Londen. Ook nog tafeltennis. Tafeltennister Lijau, die wist de kwartfinales van het Olympisch toernooi te bereiken. Zij versloeg de Roemeense Elisabetta Samara. Landgenote Lijé kon niet verrassen in de vierde ronde. Zij kwam tegen Ai Fukuhara op een 3-1 voorsprong. Maar verloor uiteindelijk met 3-4. En de, en de bombardiers en Happy Jack. De oplettende luisteraar en het zijn er velen uh, die heeft het gemerkt. De top 5 is niet gespeeld vandaag. We hadden het leukste spel van Radio 1 willen spelen met Howard Comprou, stand-up-comedian, maar die is helaas ergens blijven hangen in het Londense verkeer en we konden hem ook niet meer bellen. Hij heeft de uitzending niet gehaald. Maar ja, goed. De top 5, die blijft gewoon de top 5. Fragment.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 Ja, dat was hem. Dit was fragment 5. Oh, okay. Hij zit erop. We zijn er al. Ja. Goed, de derde dag van de Olympische Spelen leverde voor het eerst in Londen geen medailles op voor de Nederlandse ploeg. Uh, hoe de teleurstelling en ook sommige hoogtepunten van vandaag klonken, dat hoort u nu. Kom op, Dex. Laat toch eens zien wat je kan. Nee, hij doet er helemaal niets meer aan. Hij gelooft er absoluut niet meer in. Hij verliest... Voor zijn kans en een doelpunt. Wordt het Melissa Franklin? Wordt het Melissa Franklin? Ze liggen naast elkaar En het wordt Melissa Franklin. Het wordt Melissa Franklin. Zeeboom redt het niet. Binnen de minuut was het 2-2. Sjövrendra Singh uh, profiteerde van een actie. Op rechts en tikte de bal. Uh, helemaal vrijstaand voor het doel. Waar de verdediging van Nederland was op dat moment, uh, is mij nog steeds uh, raadsel. Maar gelukkig Nederland komt misschien wellicht met de schrik vrij. Het lijkt weer tegen India met 3-2. Daar is de schitterende worp van Elmond met Ippon de Heup. Prachtig, prachtig, prachtig. Wit of blauw? Ja hoor. 3-0 voor Nakaya. Elmond uitgeschakeld voor de finale. Wat is dat jammer. En daar komt de tweede straf. De tweede straf voor Elmond. Weer voor passiviteit. Kom op Dex. Laat ervoor zien wat je kan. Nee, hij doet er helemaal niets meer aan. Hij gelooft er absoluut niet meer in en weet dat het gedaan is. Elmond, nee, hij verliest, hij verliest. Minnengekomen in de studio is uh, schutter Peter Hellebron. Hoe ging het? Ja, goed. Uh, Vijfde plek met de uh, hoogste finale scoren die behaald dus Kan zeker tevreden zijn. Weer Yannick Anjel. Hij gaat Ryan Lofty weer kloppen en hij doet dat met grote voorsprong. Dat is toch opmerkelijk. Zijn tweede gouden medaille gisteren de estafette. Nu individueel goud voor Yannick Anjel. Voor Hazen zit het toernooi er dus na één dag op. In het enkel spel lukte het niet. En in het dubbelspel dus ook niet gelukt. Allebei uitgeschakeld. Hazen en Roje kunnen naar huis. Zo niet versneld. Maar versnelt ze hard genoeg. Ik denk het niet. Ik denk het niet. Het wordt... Meer mij looptijd wint. Toch voor Sony en Suzuki uit Japan, pak brons, de sensatie. Het is goud voor Litouwen in het zwemmen, dat zal nog niet vaak gebeurd zijn.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 waar de plek is gewoon uh, heel goed gieren, maar geen medaille. Over de tijd zie je het vergeten dus. Uh... Ja, deze verliezen kan ik echt niet tegen, want uh, zo dichtbij en uh, ja, ik stond zo 3-1 vol en uh, Spelen wel eigenlijk zo goed en uh, ja, zo dichtbij en dan toch niet gewonnen, ja. no. Goed, het is uh, treurig. Uh, even snel, morgen hockey Nederland-Japan. We hebben nog uh, tafeltennis met Lee Jiao. En badminton, Yao Yi. En natuurlijk wat zwemmen, uh, veel zwemmen zelfs. Het judo, Willeboortse en Elmond. En het zeilen, want daar hebben we het uitgebreid over gehad. En Chris Keijnen, wat zit er in het oog? In het oog gaan we het hebben over het niet meer vergoeden... voor uh, de kosten voor uh, dure medicijnen... waar het vandaag veel over te doen was in Nederland. En Peter Hellebrand, 100% in de bullseye. We hebben Erik Swinkels, de voormalige oh, ja. Kleijda-verschieter. Ja, ja, ja. Heel ja. goed, heel goed. Ja. Nou, mooi. Wij gaan luisteren in ieder geval. En uh, morgen begint de Radio 1 Sports Zomer... zoals u voor ons gewend bent om uh, 10 uur. Dit Willemijn... En Felix, Felix, denk ik. Hè? Ja. Die zal ook wel weer zijn. Dat mag er. ik wel hopen dat hij erbij is. En het hockey om half tien al op Radio 1. Tot morgen.